Middernacht, dinsdag 5 februari, en ook Thijssen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alabama is de gijzeling van een vijfjarige jongen voorbij. De gijzelnemer is gedood en het jongetje is in veiligheid gebracht, melden Amerikaanse media. Afgelopen dinsdag werd de jongen door een gewapende man uit een schoolbus ontvoerd nadat hij de chauffeur had neergeschoten. De man nam het kind mee naar een bunker in zijn achtertuin. De politie heeft de afgelopen dagen met de gijzelnemer onderhandeld. Het zou gaan om een Vietnam-veteraan die al eerder met justitie in aanraking kwam.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 Volgens Samson doen de partijleiders nu wat hij probeert te voorkomen, namelijk ouderen tegenover de rest zetten. Krol en Wilders reageerden op de opmerking van Samson bij een bijeenkomst van het blad Libelle, waar Samson zei dat ouderen juist de rijkste groep van het land vormen. Wilders noemde Samson een bejaarde besser, en Krol zei dat de PvdA niet langer een sociaal gezicht heeft.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 Um, goedenavond, hartelijk welkom. Opvoeden is een hele kunst. Nou, vind ik zelf dat ik het bijzonder aardig doe als opvoeder. Maar als je naar de anderen kijkt, de buren en zo. Jongen, jongen, jongen, wat maken die er een puinhoop van? Ik ben blij dat de minister Plasterk ons allemaal tot de orde heeft geroepen. Laten we beter gaan opvoeden, meer ontzag bijbrengen voor het gezag en de ouderen. Hij zei dat overigens in het kader van geweld tegen ambtenaren. Maar dit terzijde, gedraag je. Die norm moeten ouders hun kinderen leren. Ik heb nog wel één vraagje aan de minister. Hoe doe je dat dan als dat gezag er helemaal niet is? Bijvoorbeeld omdat je vader is overleden... en je moeder wegvlucht voor haar verantwoordelijkheden. Gedraag je, ouders. Je krijgt een aardig beeld van opgroeien zonder gezag. In grenzeloosheid. in de roman... Kinderen van het ruige land, van Auke Hulst. Uitgegeven door Meulenhof, maar dat wisten ze zelf nauwelijks... De uitgeverij bekommerde zich amper om haar kinderen. Het boek is dus ook niet ingezonden voor de Libris Literatuurprijs... maar wel weer voor de BNG Nieuwe Literatuurprijs. Die aanstaande donderdag wordt uitgereikt misschien wel aan Auke Hulst. Hartelijk welkom, Auke. Dank je. Ben je nog boos? Nee, ik was wel meteen zo dermate ontploft... dat ik er <laughs> ook wel vrij snel vanaf was. Oh, dat was een gezond. gezonde reactie eigenlijk. Ja, nou, het is wel, dat kan ook makkelijk tegenwoordig. Want dan heb je Twitter en dan... Uh... Mm. Dan er, roep je wat krachttermen op Twitter. Overigens ontdekte ik dit geheel terzijde. Ik had een tweet gestuurd daarover. Waar, een, uh, waar, waar de naam van de heren. Uh, je misbruikt hoor. werd misbruikt. En ik zag gisteren dat een, uh, een, een website met boekennieuws. mijn tweet had gecensureerd. Ze hadden van. Godverdomme. hadden ze verdorie gemaakt. <lacht> en daar moest ik dan wel heel hard om lachen. Nou, dan was de woede alweer een beetje minder geworden. Blijf je bij de uitgever? Nee. Je gaat weg? Ja, dat weten ze ook al. Dat hebben we al besproken. Maar dat is niet alleen hierom. Oké. Okay. Ik heb geen contract meer. We waren al in een discussie. En uh, ja, dit heeft een soort van de discussie beslecht. Dat snap ik wel. Um, is het jouw keuze of van de uitgeverij in dit geval eigenlijk? Mijn keuze. Oké. Okay. Waar ga je naartoe? Dat weet ik nog niet. Je bent uitgeverijloos. Ik ben officieel uitgeverijloos, ja. Ouderloos. Nee, alweer. Ja, dat is wel het lot van jouw leven. Vond nee, het maar, zo? Nee, nou... voelt het zo, als je, ben je dan even verweest als je zonder uitgeverij zit? Nee, want ik weet, je, um, je zei net, dat is niet helemaal terecht... Uh, dat de uitgever nauwelijks wist dat ze dit boek hadden. Ja, dat is uh, dat, een provocatie. Dat dat is, dus dat is, dat is niet, het was heel slordig dat ze niet, het boek niet voor de Librische Literatuurprijs hadden ingezonden. Overigens geen enkel boek, dus ik was niet het enige dus slaggover. Geen enkel boek van de U. van ja. um, Maar ondertussen gaat het wel heel goed met het boek. Vijfde druk, ja. uh, genomineerd voor een paar prijzen. Het gaat gewoon wel goed met het boek. Dus in die zin ben ik ook in, uh, in de gelukkige omstandigheid dat ik me niet zo heel veel zorgen hoef te maken... over een, of ik nog wel überhaupt onder de pannen kom. Op pagina 115 van Kinderen van het Ruige Land lees ik deze zin. Zo werd schrijven hoe langer hoe meer een gewelddadige handeling. Het gaat over Kai, die zit als een idioot op, op zijn schrijfmachine te rammen. Ja, dat moet ook, want hij, dus, dus, hij heeft geen geld voor um, nieuw... Lint, dus om er nog wat inkt uit te krijgen... moet je steeds harder hameren op die, op die toetsen. Maar dat is natuurlijk dan vervolgens ook een, een metafoor... voor dat de, de verbeterenheid waarmee je schrijft. Schrijven is ook een manier om met de wereld om te gaan. Om, om, maar, maar schrijven om, is ook een beetje een gewelddadige handeling. Uh, dat kan een gewelddadige handeling hoever, zijn. hoe ver is het dat voor jou? Nou ja, ik denk dat je dat een beetje moet... Ik denk dat je erop wijst dat, um, zeker als je een boek schrijft als dit... wat een, dan een gestileerd autobiografisch boek is... Uh, eigenlijk kun je alleen maar zo'n boek goed schrijven als je het rukzigloos doet. Uh, ten opzichte van jezelf, maar eigenlijk ook ten opzichte van anderen. De waarheid. En de waarheid doet altijd pijn. En de waarheid, de waarheid kan het moet voor je... heel veel mensen heel erg pijn doen. Waaronder voor de schrijver zelf. Ja. Um, maar ja, dat, dat, dat moet wel als je, als je... Als je met de handrem gaat schrijven, dan, uh, dan, gaat, dan wordt het niks. Dus, dus, dus zo'n boek schrijven waarin je een beeld schetst van je eigen jeugd... Dat, daarmee doe je ook jezelf geweld aan. Of dan moet je ook jezelf onder het, onder het, op de pijnbank leggen. Dat heb ik ah, wel moet, ervaren. Nou... Nou ja, eigenlijk niet, niet heel. Het, het ding is, je moet zo'n boek niet schrijven als uh, je er uh, nog niet aan toe bent. Als, je, als de. Ik zal. Heel, heel kort, of heel kort. Mijn kennende heel lang, maar. Even een kort verhaaltje. Uh, ik ben in 2004 of 2005. Ik was filmjournalist voor Vrij Nederland en ik zag een Japanse film. Um, over vier kinderen die door hun onverantwoordelijke moeder... in de steek waren gelaten in Tokio of Kobe of een grote, grote Japanse stad. Uh, en ik zat daarna te kijken en ik dacht van... pot verdorie, dat, dat is mij dus ook nog een keer in zomer overkomen. Er was mij zoveel geks overkomen in mijn jeugd... dat ik dat eerlijk gezegd alweer een beetje vergeten was. Uh, ik heb daar toen een stuk over geschreven, over die film... en over dat mij dat ook een keer is overkomen. Toen hing er meteen een uitgever aan de telefoon wil je niet een boek schrijven over je jeugd? Dan hebben we het dus over acht jaar geleden. Uh, en toen heb ik meteen gezegd, ooit wel, nu niet. Om twee hele simpele redenen. Ik was er niet aan toe als schrijver. Ik vond dat ik nog lang niet genoeg meters had gemaakt. Het is moeilijke materie om te hanteren. Om de juiste toon te treffen. Maar ook omdat ik er gewoon emotioneel helemaal niet aan toe was. Je moet er eigenlijk al bij eigenlijk helemaal klaar mee zijn op het moment dat je het gaat doen. Want als je nog heel boos bent, of heel verdrietig... dan, uh, dan gaat die emotie gaat aan de haal met je boek... en dan heb je een, een lelijk mismaakt boek. Dus je moet wel heel erg, met de... wat ik naartoe wil is... Je, je moet wel heel erg als schrijver ook genadeloos zijn... ten opzichte van jezelf en met de billen bloot. Maar aan de andere kant was ik al wel zover dat ik dat ook... Vrij makkelijk kon, omdat ja. ik er al zeker zekere zin klaar mee was. Je nee, kan die volgende kom draaien. Je was al zover, je had een hoop verwerkt, maar je moest eigenlijk terug. En dan schrijf je, als schrijf, schrijf haal je oude wonden open. Denk ik. Um, ja, maar eigenlijk ga je... Weet je er, zijn, er zijn zoveel aanleidingen in het leven om daarna terug te gaan... om eraan terug te denken. Eigenlijk gebeurt dat voortdurend, daarna terug gaan. Of je er nou over schrijft of niet. Je doet het wel wat intenser als je erover schrijft. Ja. Met meer detail. je je, je dwingt je, je gaat ook research doen. Dat doe je natuurlijk in het dagelijks leven niet. Nee. Maar je praat er natuurlijk over met familie. Okay. Het zijn gewoon dingen die... die um... Maar je haalt toch ook herinneringen open? Als je gaat schrijven. Het is een boek van 300, meer dan 300 pagina's. Ja, maar, ja, maar dat, weet je, dat herinneren dat doe ik altijd wel. Ik heb okay. een vrij goed geheugen. Dus uh, helaas. Goed. goed. Uh, zegt elke Hulst. Uh, het hele gesprek vindt u in ieder geval morgen ook op de website van radio1.nl. We hebben een Facebookpagina en een eigen uh, nieuwsbrief. U kunt zich abonneren via Casaluna.ncv.nl. Auken, je schetst een beeld van je jeugd vanaf het moment dat je vader overleed. Je uh, was acht jaar. Of, mm. nou ja, het was twee dagen voor mijn achtste verjaardag. Toen overleed je vader plotseling. Die, ja. was, die was jong. En dan is er dus een gebied daarvoor en daarna... Dus het is het klassieke ervoor en erna. Ja, het is een breuk in de tijd, letterlijk. Dit ja. is, het, het is um, in zekere zin, waarschijnlijk komen we daar straks nog wel op. Dat is ook een, een, een, een, een, ding dat, een kernding in science fiction. Ik heb heel veel science fiction gelezen, later als kind. Oh ja, als kind, als kind. Als kind. Nou ja, als tiener. Um, is dat, dat er een. In science fiction gebeurt vaak dat er gebeurt één ding er is één uitvinding, of er is één gebeurtenis die de hele wereld verandert. Er zijn natuurlijk heel veel gebeurtenissen in het leven die helemaal geen grote impact op het leven hebben, wel een beetje, maar niet. Maar er zijn een paar dingen in het leven die een hele grote impact kunnen hebben. Het overlijden van een vader is daar één van. Hmm. Um, en ik beschouw, ik beschouw het inderdaad ook wel als want er is voor mij ook een tijd daarvoor en een tijd daarna. Die werelden hebben niet zo heel erg veel met elkaar te maken. Ja, maar het lijkt wel, je schrijft erover alsof dat twee parallele werelden worden daarna. Ik, ik had ooit het plan, en het zit nog een heel klein beetje in het boek... maar het boek dreigde wat uit de hand te lopen en ik heb het helemaal uitgeknikkerd... om nog een boek in het boek te schrijven. namelijk Een boek waarin mijn vader nog zou leven. Hoe zou het hele het leven eruit hebben gezien als hij nog had geleefd? En dat vond ik dan wel een interessante... Hoe zou het eruit gezien hebben Ik heb daar hele, hele. Uh, ik heb daar vaak over nagedacht en ook hele dubbele ideeën bij. Het zou, het zou in heel veel opzichten veel beter zijn. als hij nog geleefd had, want dan was er heel veel niet uit de hand gelopen. En dan was er meer controle geweest, vooral op mijn moeder. Uh, die natuurlijk ook gewoon een ongelofelijke tik heeft gehad daarvan. Dat, ze, dat haar man overleden is. Ze was toen 33, vier kinderen. waarvan een baby van vier, jaar, uh, vier maanden oud. Um, maar voor mijzelf, mijn vader was een hele aanwezige, dominante uh, man. Met, denk ik wel, tenminste dat, dat vermoed ik, maar zo goed ken ik hem natuurlijk niet. Hele duidelijke ideeën over uh, hoe het leven van zijn kinderen eruit zou moeten zien. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden. Hij was, hij, had, hij, had zijn, hij was zijn eigen krant begonnen op het platteland. Omdat hij overal waar hij werkte in loondienst ruzie kreeg, uh, denk ik. Um, ik denk dat zijn idee dan was geweest dat ik die krant had moeten overnemen. En ik, dat was, dat was knal aan de ruzie geworden. Hm. Dus je idealiseert je vader niet. Dat kan ik, kan ik me kunnen voorstellen. Dat, dat gebied voor hè, die breuk. Ja. Kan ik Kan me voorstellen dat dat, dat, dat het, de idylle is? Het paradijs? Met de vader weliswaar. Maar zo is het dan dus niet. Nee, maar, ik ja, maar ook daar. Ik herinner me ook dingen van, van hem. He ik herinner me hele goede dingen van hem. Soms dan kwam je. Hij... Wat herinner je je? Soms dan kwam hij thuis en dan uh, was hij bij, uh, bij een winkel geweest... die hield ermee op en dan had hij alle speelgoedautootjes... uit de hele winkel bij zich. Die had hij dan van die mensen... want hij had, had, was dik met heel veel mensen en dan kreeg hij die mee. Nou, dat is wel bijzonder als je vader met een hele carousel... met speelgoedautootjes aan komt zetten. Maar wat ik me ook heel goed herinner... is dat hij, uh, hoe ontzettend opvliegend hij kon zijn... Als hij, als hij, als hij, als hij had een keer... Ruzie met mijn moeder. En uh, dat, ging, dat ging hard. Dat, uh, dat, uh, ja. Zij had zijn bril van zijn hoofd geslagen. En uh, toen heeft hij mij onder de arm genomen. En dat herinner ik me nog heel goed. En mij on, min of meer ontvoerd. Um, en het schijnt, want dat heb ik dan weer soort van moeten reconstrueren. Want dat, dat herinner ik me dus niet. Dat hij van plan was om met mij in het kanaal te rijden. Zodat het klaar was. Want uh, zijn gedachte was, met, met, met Auken kan ik, kan, ik, kan ik zijn moeder raken. Hij heeft het niet gedaan. Maar toen is hij Terug teruggereden. Ho, ho, ho, ho. Geen idee. Je weet, niet wat, je, je weet wel dat die, je vader je, vader nam je mee nam, onder de arm sleurde je de ja, auto in ik weet, en dat, weg? dat weet ik nog. Maar, en dan houdt het op? En dan houdt het op, totdat, en ik herinner me nog wel, dat, die, dat we terugreden. En toen gebeurde het nu volgende. Wij hadden uh, een uh, houten garage op het erf. Uh, met de klapdeuren die gewoon open. En uh, toen is hij de garage binnengereden. zonder de deuren te openen. En toen hadden we dus geen garage meer. Dat is dan ook wel weer heel typerend. Maar daarna was hij weer heel rustig. Dus het is gewoon een ontzettend explosieve man. Je lijkt je op hem? Nee. Nee, ik dat lijk denk, meer. Ik ik lijk denk meer. even aan die explosieve Twitter die je gewoon stuurde. <laughs> ik van nou. Nou weet ja, het wel maar zeker. Dat, ja, dat weet ik wel zeker. Want dat, nou, dat was. Ja, als, als je dan ook nog niet gaat vloeken, dan... Uh, <laughs> dan nergens okay. om, zou ik bijna zeggen. En je lijkt niet op hem? Ik lijk veel meer op mijn moeder. Komen we zo op. Je vader, zegt je, viel niet te breken. Dat is een van de familie-mythologieën. Uit die tijd dat je hem mm -hmm. eigenlijk niet zo goed kende. En hij richtte in Groningen, waar je vandaan komt, een vrijstaat op. Eh, nadat hij er overal uh, ruzie had ge gemaakt. En, uh, en dan zeg, schrijf je... Dus, dus, het had ook iets van een vrijheidsstrijder, maar dan komt eigenlijk wat een van de bijzonderste passages is, een Alinea, pagina 159 uit Kinderen van het Ruige Land. Alles had anders kunnen zijn. Zijn vader, jouw vader, had burgemeester van het eiland kunnen worden, een van de waddeneilanden. eilanden En de Kai van nu had dan niet bestaan. Er had daadwerkelijk een vrijstaat kunnen zijn. En dan waren ze rijk geweest. Zijn vader had misschien nog wel geleefd. Het was een lastige uitruil. Maar als je diep in zijn hart keek, zou Kai altijd kiezen voor wie hij was en wat hij kende. In zekere zin veroordeelde hij zijn vader daarmee tot de dood. Maar niet helemaal, want in fictie zou je zijn vader weer tot leven kunnen bekken. Ja, ik, moet, ik, ga, ik ga eerst eventjes iets vertellen over die, over die vrijstaat. Want we moeten even het situeren. Ja, we komen langzaam, glijden wij ja. het gebied van het ruige land in. Het, het ruige land, ik ben opgegroeid in een gehucht en dat gehucht heet Denemarken. Dat betekent ruige land. Huh? En dat gehuchtje ligt bovenop de gasbel momenteel zeer in het nieuws. Um, een van de redenen waarom de Groningers nu zo boos zijn... over de aardbevingen... is omdat zij al decennia het gevoel hebben... en terecht... dat er heel veel geld onder hun kont vandaan is gepompt... zonder dat zij daar ja. zelf heel erg veel van hebben gezien. Namelijk bijna niks. Ja. Dat zat mijn vader ook zeer dwars... En het zat veel mensen in het dorp dwars. En daarom werd er wel eens gefluisterd over de zoon we moeten een beetje, dan worden we koeweit. <laughs> koeweit in Groningen. Koeweit in Groningen. Dat is een <laughs> miljarden, miljarden. <laughs> ja. Dus daar komt die, daar komt die, die vrijstaat vandaan. Ja. Ik, ik moet dat even, even nee, ik snap ik. ik had ook eigenlijk die hele pagina willen voorlezen. Maar ik ja. dacht, jij dan... Um, maar dan. Wat, wat, je, wat, daarna, wat hier eigenlijk staat, is dat ik... En dat is waarom ik ook dit boek heb kunnen schrijven... is dat ik in zekere zin vrede heb met hoe het is. Ja. En als ik dat punt niet had bereikt... had ik dit boek niet kunnen schrijven. Nee, wat je ook niet vooruit gekund. Maar ik denk, nee. ik denk dat, dit van een, dat dit misschien wel... een van de belangrijkste dingen is in je leven. Dat ja. je hier in die vijf zinnen of die tien zinnen schrijft. Mm -hmm. in, in plaats van het verlangen om hem, om, hem, om hem wel te hebben. Nee. Je beseft dat, dat gewoon dat je dat zelfs niet eens moet willen. Ik heb daar heel veel uh, gesprekken over gevoerd. Ook met, uh, met andere mensen. Die, ik heb, ik heb twee, uh, twee zussen en een broer. En er zijn natuurlijk andere mensen betrokken bij die situatie. En uh, ik heb er zelf ook heel lang mee geworsteld. en Anderen hebben er ook mee geworsteld. Maar eigenlijk pas op het moment dat je uh, zover bent... dat je tegen jezelf kan zeggen... oké, okay, dit is de situatie waarmee ik verder moet. En dat is oké. Okay. Dat is het moment waarop je verder kan, niet ja. eerder. Als je blijft zitten in woede, in verdriet. Het is natuurlijk altijd wel verdriet. En er is ook wel een beetje woede. Maar als dat, als dat, als dat de, de, motor, de motor van je, van je gevoelsleven is, dan, ja. dan heb je jezelf. Ik heb net een grote roman gelezen van Marias, Spaanse schrijver. Waarin die gedachte een, hele pa, een heel boek wordt ontvouwd. Eigenlijk moet je er niet aan denken dat iemand uit de dood zou terugkeren. en, en dat jouw vader, als het ware, zich mm -hmm. nu zou gaan manifesteren in je leven. Ja. Het zou verschrikkelijk zijn. Dan zou hij alles kapot maken. En dat is toch een wonderlijke gedachte. Ja, ik ken overigens iemand bij wie dat soort van gebeurd is. En die heeft daar ook wel last van gehad. Maar hoe, hoe dan? Wat is dat nou weer voor verhaal? Dat is geen science fiction. Nee. Uh, ja, nee, weet je, ik mag dat eigenlijk niet. Nee, ik kan de details, dat, dat, kan ik, dat ga ik niet doen. Ga je er nog een keer over schrijven? Ik heb zit er zit daar een op... roman in. Is zit zeker een roman in. Het is echt een maar... heel bijzonder... Het is een heel bijzonder verhaal, maar ik kan... dat eh, kan dat ik. Ja, nou ja, dat kan ik eigenlijk niet maken. Nee, dat snap ik ook wel. Nee. Moet je, straks, moet... straks, ik zal je straks iets over vertellen. Ja, daar heb als, als ik niks we, aan. Een, als we, <laughs> ah, jij, leeft toch, jij leeft toch niet alleen op de radio? Nou, misschien wel. Auke Huls, dames en heren, is romanschrijver, journalist en muzikant heeft veel voor bladen en kranten geschreven. Onder andere over literatuur, maar zeker ook over muziek. Um, je hebt al verteld waar je vandaan komt. Ik noem een aantal van de titels op je naam. Jij en ik en alles daartussenin over de liefde. De eenzame snelweg, een eerbetoon aan Jack Kerouac. Van de Beatnik-generatie. En je hebt meegewerkt aan het fotoboek The Pursuit of Happiness. Dat was voor Noorderlicht. Verder over de beste rock-LP's aller tijden. Groeten van Rotterdam Plaat en de Tweede Uur. Gaan we dat nog eens dunnetjes overdoen. Gaat hij iets van zijn favoriete muziek laten horen... en de verhalen die erbij horen, gaat hij dan wel vertellen. Zanger en componist van Sponsored bij Prozac... maar ook van De Meisjes. En hij is in 1975 geboren. Muziek! Ze fladdert, God weet waar. We zijn alleen en doen ons ding. Maken zelf ons eten klaar. Oh, en s'avonds laat als ik al sla, Dan ga op oprijden. Video 1, Casa Luna. Lex Bolmeier. U luistert naar Het Ruige Land van Alke Hulst. Uitgevoerd door De Meisjes. Een van de twee bands waar die in zit. Um, en dat Ruigland, over dat ruige land heeft hij het boek geschreven. De kinderen van het ruige land. Je zou kunnen zeggen waarin vier kinderen aan hun lot worden overgelaten... door de moeder die... Worstelt met het feit dat zij op vroege leeftijd alleen overgebleven is. En het boek van Alcoholst begint zo. Zijn moeder was verdwenen. Nee, herstel. Ze had zichzelf zoek gemaakt. Ze wilde tegelijk dood en in leven zijn. En die puzzel probeerde ze al sinds haar jonge jaren op te lossen. Nu belde ze Kai vanuit een naamloos ergens, voornamelijk om hem om geld te vragen. Hij was 23 en had geen geld, dat wist ze best. Als beginnend journalist verdiende hij nauwelijks iets... en hij moest er ook nog zijn broer en zijn katten te eten van geven. Waar ben je? vroeg hij. Hij zat in de achterkamer van een vervallen dorpswoning... omringd door computers en tweedehands muziekspullen. Een recorder, een piano, gitaren, randapparatuur. De bejaarde huisbaas was bezig een concijn te vullen met alabastine. Hij tikte tegen zijn pet en grijnsde zijn vermomde grijns. Ik ben oké, okay, zei ze, ik ben nog in leven. Dat lijkt me nogal wiedersjaar. Ik vertel het je later wel, zei ze. Kun je opa en oma zeggen dat ik geld nodig heb? Ben je belazerd? Hebben ze nog niet genoeg betaald? Die krentenkakkers? Hij snoof. Je hebt wel lef ook, hè? Hé, hey, Kai, ik moet ophangen. Ik moet gaan. Ze wachten op me. Wie, vroeg hij, waar ben je? Het antwoord ging van tuut, tuut, tuut. Ja, zijn moeder had zichzelf zoek gemaakt. Het was een krankzinnig verhaal, nauwelijks na te vertellen. Ja. En dat ga je dan na vertellen. Want afgezien van dat het een, een beschrijving is van wat jij als, als, als jongen hebt meegemaakt op het ruige land, is het denk ik ook niet een zoektocht dus naar de vader, maar naar de moeder juist die nog wel leefde. Dat is mm -hmm. eigenlijk misschien ook wel de paradox van dit boek. Zie je het zo? Is het ook een poging geweest... om jezelf dichter naar je moeder toe te schrijven? Of haar dichter naar jou toe? Het is wel een poging geweest om um, te begrijpen... wat er precies allemaal gebeurd is. Met haar? Met haar, en dus indirect met ons. Mm -hmm. um, het is... En dat staat, ik formuleer dat een aantal keren op verschillende manieren in het boek... Dus het is een soort van natuurkracht, je, je, het overkomt je, je begrijpt het niet. Maar als schrijvende begon ik haar wel beter te begrijpen. En kwam ik er ook achter, dat is dan weer het gevaar van schrijven... dat je soms dingen ontdekt waar je dan weer niet zo helemaal blij mee van wordt. Zoals? Dat, dat ik veel meer op haar lijk dan dat, uh, dat ik aan mezelf wilde toegeven. Waarin lijk je dan op haar? Nou, er zijn heel veel aanvechtingen die zij heeft, die, die ik heel goed die ik ken, ook bij mezelf... Uh, alleen ik ben um, veel beter in staat om me niet toe te geven aan die aanvechtingen. Ook omdat ik weet wat er van komt. Een van de. Een, een aantal dingen. M mijn moeder is iemand die uh, als het moeilijk wordt, de benen neemt. En daar hou ik ook wel van de benen nemen. Alleen ik beheers me. Ik voel, ik voel die drang om de benen te nemen. Om, om weg te gaan. Maar ik doe het niet. Want ik weet dat het dan in, terwijl je weg bent... alles alleen maar uit de klauwen loopt. Dus dan hoor je een soort mantra aan je hoofd... Blijven, blijven, blijf zitten. Nou, het is niet, het is niet zozeer... Je, je, je, je dwingt jezelf gewoon om, om ergens doorheen te bijten. En het gaat dan vooral ook om geld. Mijn moeder zei, zegt altijd... ik kan het woord geld niet meer horen... maar ze is bezeten van geld. En dat ben ik eigenlijk op een bepaalde manier ook. Dat vind ik helemaal niet fijn dat dat zo is. Ergens staat... Ergens dat... Even kijken, dan moet ik mezelf gaan citeren. Dat wordt parafraseren, want zo goed ken ik mijn gewerk niet helaas. <lacht> ergens staat in een boek dat, dat, dat geld alles besmetten... en dat het, ze nooit nog zo, dat het ze nooit meer zou lukken om van dat, van dat ding af te komen. En dat, dat is ook zo. Je blijft altijd als geld een hele bepalende rol speelt... Dat er hele grote schulden zijn. Bijvoorbeeld in dit geval. Um, ja, je moeder heeft zo onverantwoordelijk geleefd. Wel ongelooflijk veel uitgegeven, maar nooit willen betalen. Dus nou eigenlijk ja. een schuld van een miljoen. Als je nou, die, die... Nee, ik denk dat als je alle schulden over de jaren heen op zou tellen. Ja. Maar op het moment dat het echt misgaat, dan heb je het over eind jaren tachtig. Um, was de acute schuld in drie ton of zo. Ja, zoiets. Okay. Maar dat was toen echt heel erg veel geld. Nu ook trouwens. Nu is het ook nog heel erg veel geld. Maar toen was het belachelijk veel geld. Um, ik zeg altijd over mijn moeder... en dat zeg ik schertsend, maar dat is helemaal waar. Mijn moeder houdt niet van betalen... want dat vindt ze zonde van het geld. <lacht> maar ik denk daar precies net zo over. Alleen, <lacht> ik betaal dan dus wel. Altijd met zeer veel pijn in het hart. Vandaag ook weer een paar rekeningen betaald. Maar <lacht> <Waarvoor? lacht> Ja, uh, ziektekosten, dingen, dat oh, Dat, de van, ja, nee. dat is van verzekeringen, dat soort dingen. De huur. <laughs> <laughs> dat je, je wil het eigenlijk niet. Tenminste, ik, ken, <laughs> ik snap zo goed dat gevoel. Van, dat is ook zonde van het geld. Maar dat is maar dan ben je pas zijn. later gaan begrijpen. Dat want ben ik want pas... als kinderen begrijpen jullie er geen hout van, volgens mij. Nou, jullie waren ja. in paniek ook vaak. En, uh, en, wat ja. ik al zei, aan je lot overgelaten. Zeker toen jullie die rekeningen vonden in een oude Deux die helemaal begroeid was met, bos en in het, in het, in het, met mos en in het bos was achtergelaten. Vonden jullie daar een kofferbak vol met rekeningen. Met blauwe enveloppen. Jeetje. ja, Dan ben je dertien, veertien. En dan denk je, ja... Ja, maar wat, je dan wel, wat dan wel vervolgens gebeurt... want we waren op zich wel allemaal redelijk verstandige kinderen. Uh, je gaat er heel erg... Um, instrumentalistisch mee om. Je gaat dan proberen te verzinnen hoe kun je dit regelen. Dat zijn natuurlijk helemaal niet dingen waar je als kind over na moet denken. Maar uh, ik ben ook op, ik heb ook zoveel gesprekken gevoerd met deurwaarders op een leeftijd dat, waar <lacht> ik, ik, tieners horen niet te weten wat finale kwijting is, vind ik. Op zich. Maar jij wist het al. Uh, ja. Maar ja, je gaat dan. Maar wat je dan dus vergeet. En daar gaat het boek, daar gaat het boek ook eigenlijk wel een beetje over. Ja. Wat je vergeet is dat er ondertussen iets gaande is... wat een uh, effect heeft op je emotionele ontwikkeling. En daar sta je, dat, is waar, dat is volslagen onzichtbaar voor je. De wereld van de regeltjes en de sommen... daar kun je nog grip op krijgen. Maar wat er daadwerkelijk gebeurt, is heel moeilijk in te zien. Wat is dat, wat er gebeurt? Waar, kom je, waar je later dan achter bent gekomen? Nou, waar, mij, het, waar het boek voor mij over gaat, um, is... is is eigenlijk mijn haatliefdeverhouding met mijn jeugd. En die haatliefdeverhouding zit hem in. Uh, dat De situatie die daar ontstaan is op dat ruige land. waar heel weinig toezicht was, waar alles kon. Dat heeft me heel veel gegeven qua um, uh, creatieve ontplooiing. Nee, alles kon. Jullie waren vrij. We waren dus vrij. Anarchisme nee. was het ook. Heel veel gelezen, geschreven, muziek gemaakt. Uh, wil je een ruimteschip bouwen? Dat kan. Uh, alles kan. Dus, dat, dus je bent je heel erg aan het ontplooien, die kant van jezelf. Maar ondertussen is er zo weinig... Uh, je hebt geen, geen rolmodel van hoe je moet uh, handhaven in de wereld. Je hebt geen... Uh, het is um, emotioneel koud. Je hebt, het is weinig liefde. Het is, een, uh, het is ook wel een beetje eten en gegeten worden. Ook tussen die kinderen. Hoewel die ook een hele echte band hebben. Maar er is ook heel veel competitie en strijd. Dus je krijgt uh, je emotionele ontwikkeling. Daar betaal je, daar, in je emotionele ontwikkeling betaal je een hele hoge prijs. En mijn boek gaat eigenlijk over dat dubbele. Ja. Wat, die, wat het de kinderen oplevert en wat het ze kost. Ja. Uh, voor Dat, mij de, gaat dat, het, voor dat mij is de gaat echte het... balans, hè? de ja. echte rekening die opgemaakt wordt. Ja, maar dat is wel een, het, is een, het is wel een balans. Het is dus niet een afrekening waarbij alleen maar gekeken wordt naar... Dat is allemaal wat dat is wat verkeerd is gegaan. Dat is wat het gekost heeft. En die, die en die personen hebben de schuld eraan. Dat, dat, dat snap ik. Um, maar je zegt wel van het is, emotioneel doet het iets heel raars met je zo leven. Ja. Wat dan? Ben je nog, je zegt het is koud. Ben je dan zelf nog tot binding in staat, tot liefde, tot nee, warmte? Nee, niet. Nou, dat, nu wel. Um, maar dat, heeft een heel, dat, heeft heel, dat is een heel lang proces geweest. Ik, toen ik van het ruige land kwam en de wereld inging. dat ik ging studeren, wat ook een volledig een drama werd. had ik, was ik. Ik had niet het instrumentarium om mij, om mij in het sociale verkeer te bewegen. Dat we best wel. Um, dit, ge, dit gebeurt best wel vrij ver van de wereld. Je, je leeft redelijk geïsoleerd. En omdat je ook daar als een vrij snel als anders wordt gezien door anderen... neemt dat isolement alleen maar toe. Dus het is een soort in dit geval niet een folia deu, maar dan een folia quatre. Ja. Of een asenk eigenlijk, als je de moeder meerekent. Ja. Um, en, en dan ga je de wereld in. En dan ga je, loop je heel hard tegen al je beperkingen op. Je Sociale beperkingen... En, je moet daar een paar keer heel hard tegen oplopen... om te begrijpen dat je daarmee aan de slag moet. En dat, dat neemt jaren. En in welke zin moet je daar tegen oplopen? Hoe kom je dat dan tegen zelf? Voordat het Ik, proces van genezing of, of heling... Of, of weer in balans brengen van die twee tegenstrijden... Nou, het, het, het begint er dan mee dat je, dat je gaat studeren... maar dat je, dat je de, um, dan in een sociaal milieu komt... waar je op geen enkele manier kan handhaven... Hmm. Uh, of wilt handhaven. Want het begint eerst met dat je het allemaal ook niet wil. Dat is ja. allemaal natuurlijk zelfbescherming. Ja. Je, je, je... Dan ben je ook je vrijheid kwijt. Um, nou, en dan komen, dan komen meisjes in het spel. En dat, is, dat, dat gaat dan ook allemaal. Uh... <lacht> <lacht> niet van een leien dakje. Dat <lacht> ja. is Groningen. Op zeker zek zek moment kom je dan ook tot de conclusie dat je, dat je ook wel eens uh, wat een ongelukkige hand hebt qua. Kiezen van meisjes, van meisjes met een vlekje eraan. Maar dat dat eigenlijk ook niet helemaal los valt te zien van wat je gewend bent. Hm. Dan moet je allemaal, allemaal bewust worden. En bewust worden is nog maar stap één. Dus uh, nou, daar, zijn we, daar zijn we een tijdje mee bezig geweest. Je bent natuurlijk schrijver geworden. Ondanks, dat is een van de wonderlijke dingen, is dat jullie gewoon die school doorlopen. Niet alleen jij, maar je broer ook. En gaan studeren. En. Je was op 17 volgens mij toen je al met de middelbare school klaar was. Dat is een van de. Dat begrijp ik dan. Dus jullie zijn ook zelf heel sterk geweest. Dat is één ding. Nou ja, is, maar ja, dat, is, ja, is dat zo? Overleveraars in ieder geval. Ja, dat, ja, dat, denk, ik, dat denk ik wel. Maar dan nou, nou, wil ik school niet te kort doen, maar zo moeilijk is het niet. School. Nee, okay. nee het, het belangrijkste is dat je komt om dagen. Ja, maar nou dat deden jullie dan altijd nog wel. En dat deden we dan meestal ja. nog wel. Mijn, mijn, mijn, mijn, uh, mijn een van mijn zussen niet trouwens, die heeft daar ook wel uh, daardoor wat ja. meer moeite gehad om. Een van de, een van de dingen die onthutsen in, in dit portret, dat inderdaad over, dat, over de, dat smalle pad van die ambiguïteit loopt. Dat het, dat het een soort anarchistische vrijstad dat is en dat je aan je lot overgelaten bent... en van, van iedereen verlaat, is... hoe de maatschappij om jullie heen erop reageerde. Ja. Dat, die, dat, er komt geen hond kijken. Bijna, bijna letterlijk. En jullie worden met de, als kinderen... van het ruige land... niet in bescherming genomen... maar met de nek aangekeken. En dat is nou... Dit is dus een ding... Ik, heb, ik had al over heel veel dingen nagedacht... toen ik aan het boek begon... maar hier had ik dus nog niet over nagedacht. Um, Misschien ook wel gewoon omdat, omdat de, de, de kloof tussen ons gezin en de, de, de wereld daaromheen, het dorp, zo groot was dat die mensen voor mij irrelevant zijn. Ja. Uh, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Tot, tot de redacteur en mij ging vragen van ja, maar waar, waarom, waarom, waarom doet dat dorp niks? Ik snap dat niet. Ja, dat snapte ik dus eigenlijk toen ook niet. Ik had daar niet een heel goed antwoord op. En dan ben ik, ook, ik heb daar ook wel research naar gedaan. Ik heb met mensen gesproken. En dan, ja, dan, dan rijst dan er, er een beeld op. En er zijn, een paar, er zijn een paar antwoorden. Er zijn een paar dingen die daar samen spelen, samenkomen. Het eerste is dat mijn moeder een meester is in de schone schijn. Um, want hoewel wij er altijd wel wat een beetje verflodderd en uh, destitute, zoals dat dan heet, bijliepen. Was, was, was zij altijd tip-top. Met de panelketting? Met de panelketting. En mensen mochten haar, want ze is, is zeer charmant. Mensen wilden ook heel graag geloven wat, wat zij hen vertelden. Dat is waarom zij altijd iedereen ja. hele mooie verhalen op de mouw kon spellen. Ja. Dat is één. Uh, het, tweede, het tweede is dat geografie zoals altijd van belang is. Dit gebeurt in een bos f, uit het zicht. Het zal een stuk moeilijker zijn als het in een rijtjeshuis hm. is. Uh, maar de belangrijkste reden uiteindelijk is dat, dat is wel een beetje essentieel aan een bepaald soort dorpsgemeenschappen, ik heb dit geloof ik al wel eens eerder gezegd ergens, uh, dat iedereen altijd overal op let, behalve als het telt, want dan zijn de gordijnen dicht. En dat snap ik, er, dat neem ik ze niet eens kwalijk, want dat snap ik wel, want ga je er maar eens tegenaan bemoeien. Waar... De opvoeding van de anderen. Ja. En wat dan in dit geval een grote rol speelt, is dat, dat uh, wij een beetje een excentriek gezin, um, een sterk atheïstische vader, inmiddels dan overleden, moeder ook niet christelijk. Maar tussen, tussen de hardcore vrijgemaakte gereformeerde en gereformeerde. Uh, ja, dan, dat, is, dat is al, dat ligt al wat lastig. Nee. Ja, het was ook echt een vrijstaat. Maar achteraf bleek ook, toen ik er een beetje over ging nadenken. Dat, dat er wel een soort. een paar voorzichtige pogingen waren gedaan. Hmm. Er gebeurde wel eens op school dat Conrector. een Conrector dan ging vragen: van, weet je, gaat het wel. gaat het wel goed thuis? Ja. Weet je hmm. van die voorzichtige... Ja, ja en, en, en je talent als schrijver werd door sommigen uh, onderkend. en misschien ook wel gestimuleerd. Je bent schrijver geworden en nog meer dingen. en journalist en muzikant. Is dat schrijven. Het proces geweest waarmee je die twee kanten van je verleden in evenwicht hebt gebracht, of misschien is dat nog niet, op, hè? Is dat nog niet afgelopen, dat proces. Maar die, die, die, als dat het fundamentele probleem is voor jou, ja. is hoe verhoudt ze dat tot het schrijven? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik weet wel dat ik um, schrijven begint bij het lezen. En uh, toen, ik, toen ik een jaar of was en lezen ontdekte, en dan vooral science fiction, was dat een ontzettende, uh, was een, dat was een vluchtheuvel. Ik was misschien 10% van de tijd echt daadwerkelijk op aarde, letterlijk. Ja. Wat trouwens dan wel, wel, wel heel uh, aardig is, is dat dat, dat landschap, dat, dat, spe, dat, dat, dat, dat ruige land, je hebt daar dus van die gaswinningstations, en dat zijn een soort van buiten aardse basis. Het is ook nooit iemand, te, maar het is wel raar verlicht en zo... en het is allemaal metaal. Dus je verkeerde sowieso... Je verkeerde je was sowieso was al verkeerde <laughs> sowieso een soort van outer space. Dat, dat werkte allemaal heel mooi samen. Ja. Maar, goed, je was ook, maar je, gaat, je ontsnapte je gaat, natuurlijk. Ja, je ontsnapte. Um, en vervolgens ga je ook... je gaat schrijven. Um, ook weer om te ontsnappen... in je eigen verhalen, nou. maar... uiteindelijk ook steeds meer om grip te krijgen op de wereld, denk, om, daar iets van, om daar iets van te begrijpen... om daar een vorm aan te geven. Ik denk om terug te komen. Ook. Maar dat, dat, dat element van het schrijven... wordt ook steeds dominanter. Hm. Um, je kan het niet meer ontlopen. Nee. Maar... Ja, het is niet waarom ik ben gaan schrijven... maar het is nee. uiteindelijk wel... je, je hebt op een zeker moment heb je dat instrumentarium... en dat kun je daarvoor inzetten... En dat, gaat, dat, dat moet dan gebeuren. Dat is onherroepelijk. Hou je van je moeder? Oeh. Dat is een hele moeilijke vraag. Ik ben wel dol op haar. Maar... Oh, dit vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ik, nee. ik kan ook wel schieten. Mijn gevoelens ten opzichte van haar... zijn, zijn te, te uh, conflicterend... om daar een heel helder antwoord op te geven... Ik denk het wel. Ik denk het wel, maar er zit, er zit, er zit heel veel ruis op de lijn. Ik, het is niet als jij mij die vraag stelt dat ik automatisch roep: yes. Of nee. Het is gewoon heel. Het is, heel, het is ingewikkeld. Ik, ik, denk wel, ik denk wel. Ik hoop wel dat het boek. Um, uh, op een bepaalde manier wel liefdevol is naar haar. Dat hoop ik wel. Ja, daar kom je... Ja, je zegt dat niet expliciet. Maar dat is de vraag die je gaat stellen als lezer. En ik weet dat je in het, buiten de context van het boek... in een interview heb je haar wel eens als een mengeling... van Anne-Marie en Ramse Shafi getypeerd. Waarvan <laughs> ik dacht, ja, volgens mij... Kijk, dat staat dus niet in het boek, maar dat is wel... Dat, dat krijg je wel, dat, dat, dat, dan begin je wel iets, iets te begrijpen van de krankzinnigheid waarmee jullie geconfronteerd Dat is natuurlijk een onmogelijke combinatie. Ja, en dat, dat, dat, je, hebt, je hebt te maken met, een, met een, die, die, die, die levenslustigheid en ook dat onverantwoordelijke van Ramse Shafi. En van die generatie. Ja. Het charisma ook. Het charisma. Als een prins en een, uh, godheid. Ja, en het zelfgerichte ook. Het zijn ja. ook, het is ook, het is ook ja. vaak egoïstische mensen. Um, maar tegelijk reed ze ook rond in een BMW en zat ze voor de VVD in de, in de gemeenteraad. Ja. En dat konden wij allemaal heel erg moeilijk rijmen. Dat was wel zo. Dat was wel zo. en uiteindelijk verdween ze. Ze zat verdwenen... zelfs in de financiële commissie. Ja, dus. ja. ja, en het. Uh, uiteindelijk... maar, dat is wel, je, ja. maar dat is wel. Dat is denk ik wel belangrijk. Uh, um, er bestaan, er bestaan heel veel boeken over moeilijke relaties... tussen kinderen en ouders. Mm. en de, vaak, vaak zijn ze wat ongenuanceerd. Uh, maar de werkelijkheid is, is, een, is, een, is een complex en genuanceerd iets. Altijd. altijd. altijd. Ambitie, ja. En ik hoop wel dat ik dat heb kunnen vangen. Ja, dat heb je volgens mij gevangen in Kinderen van het Ruige Land. Um, misschien krijg je donderdag wel de BNG Literatuurprijs daarvoor. Het zou dat, het zijn. dat zou dan weer een doekje voor het bloeden zijn. Um, wij gaan even uh, plaatsmaken voor het hoorspel. En dan komen we om 1 uur terug met Auke Hulst. Dan gaan we het over muziek hebben, science fiction. Misschien nog wel over een heleboel andere dingen. U mag ook meedoen. Uh, uh, verhalen vertellen over een, uw eigen uitzonderlijke jeugd. U kunt er over het nummer 0800-1121 bellen. Dat is het gratis telefoonnummer van Kaze En dan gaan wij het ruige land op zometeen. In de tweede uur. Ik ik ik, ik. ik. ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Kijk is jij. NCRV. De NTR presenteert... een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Moker. Amsterdam. De jaren zeventig. De strijd onder de wallen. Deel 41. Oorlog. veertig. Oorlog. Nee! Ramonella, Ramonella, Ramonella, Ramonella, Stillen, je o, vast op, jongen is er! Pas op jongens! Wegwees jongens! Wegwees! Kom dan terug als ze durft! Ik denk jouw horen van je tot vluchtlaaier! Vluch. Oh nee, Hij bloed! Hij bloed! Over oh, glas, maar ik houd je bloed dood. Oh nee! Nee! Oh! Ja, god oh god, kom mijn lieve jochie! Hij bloed als een rund! Oh, nee, oh nee! Moet ik eigenlijk even de bloed? Nee nee, houd hem hou even vast! Dan, oh nee. dan pak ik even het ea bij jou kiesje! Eerst die brand in de piepshow en nou dat glazer in het uitzicht. Maar ja, dat krijg je ervan. Als je wordt uitgedaagd en je doet niks, dan gaan de mensen toch denken. Godsgeleer, wat is er hier gebeurd? Die, die ruit, die legt er helemaal uit. Hier, hier zijn, zijn armpje. Ja, even een verbandje erop en een, en een beetje aandrukken. Ja. Wie heeft dit geflikt, John? Uh, niet zo hard. Ja, zo ja.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 Ga je mee, Daan? Kom. Hé, hé, hé. Wat ga jij nou doen, John? Ja, ik knal naar de andere wereld. Die falen teringlijn. Oh, oh. En hoe wou je dat dan doen? hem He, naar de ja. andere wereld Ja, met een, met een pistool. Oh, heb je die dan? Nee, maar ik heb wel verandering in komen. Jij houdt je gedijst, John ja. Pruis. Pa, ik kan dit toch niet overhebben? Heb jij nou... mij gehoord? Jij houdt je gedijst. Geef maar eens even naar de pikau. Kijken of dat daar alles nog in orde is. Daan? Hier. Fijn dat jij hebt meegevochten, maar uh, mondje dicht. Dat je wel, Dit probleem, dat lossen wij zelf wel op. Daar hebben wij de niet van nodig. Wat? Wat? Wat is hier allemaal gebeurd? Ze waren met z'n drieën. Eerst de steen door de ja. uit en toen begonnen ze hier binnen alles in elkaar te rammen. Nee, ik weet het. Ach, Marcootje. Wat hebben ze nou met jou gedaan, schat? Ja, die... daar heb ik niks Ach, mee te maken. Hij bloedde als een rund. Dat kost het maar een paar extra Ach, centen. Kijk, Ach, ja, ik, maar Marcootje, ik, toch. Je dat op je kon rekenen. Waar is John nou naartoe? Nou met de piek al. Kijken of dat daar alles nog in orde is. Hé, hey. poep, poetje, poep, poetje, poep. Hé, <lacht> stoute mannen, Marco. Allemaal stoute mannen die komen. En dan bom, bom, bom. Is alles kapot, hé? Hey.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 Dirk Tammenhuis zei je. Ik, ik dat dus, zei ik ja. Geen flauw idee waar die is. Al, al een paar dagen niet meer gezien. Hoeveel verdien jij hier eigenlijk? Je kunt toch vast wel een extra meijer gebruiken. Dat, nou. niet. Spijt me, maar ik weet echt niet waar die hangt. Misschien dat Robbie het weet. Ik Zijn die meisjes echt naakt. Nou, dat zeg maar niet doen, meneer. Dat is slecht voor je gezondheid. Die meisjes hier die hebben enge ziektes. Weet u wel. Hé, oh, nee, hey, haar kom op nou. Moet ik je nou als je hockey trekken? Of beter nog, ja. ga jij je baas even halen. Ja, kom maar, nu. Haar, ik weet echt niet waar die is. Serieus niet? Nou, bro, schat. Mag je eindelijk weer helemaal ja. uitkeren? Roos. schat. zo. Ja. Ja. Ja. dat is de tweede voorgevel in een week die eruit ligt. Huh? Nou, Sean, nou, ja. kun je toch iets nou. zeggen? Ik wou wel een beetje netjes, hè? Ja. Ik wou alleen even zeggen dat we er zullen missen. Kijk eens wat ik heb gekocht als cadeautje. En dat doe ik ook niet voor iedereen, hè? Oh! <laughs> maar die slip, dat kan ik. Ja, nee, dat hm? is ook precies de bedoeling, stad. Oh, Jeetjes, echt. Dat oh, is zo mooi. Oh, ja, ja. Als ik het niet dacht, hè? Altijd als er wat te vieren valt of er wordt een borreltje geschonken... dan komen er twee veldwachters binnen, ja, hoor. Ah, we moeten onze kudde toch een beetje in de gaten nee. houden. Ja, ja. ja, wat drink ik, hoor? Graag. Een jonkie, als het kan. Ja, Evert? Een colatje, graag. En een colatje voor meneer. Mijn... Hey, uh, zet eens een hier op. Ga je echt weer achter het raam? Het verdient een stuk beter, hè. Wat ik hier krijg is nu niet de helft. Of moet je soms, van Stanley? Daar heb jij niks mee te maken, oké? Okay? Gaan die zijn handen weer niet thuis houden? Echt van het platteland, hè? Nogal alle koeien is in Hey, Hé, kijk eens wie we daar hebben. Uh, aan de kop van de Zee Dijk zijn geloof ik wat problemen. Uh, moet je collega daar niet even gaan kijken, hè, Cor? Wat, wat bedoel je, Hart? Oh, eh. Uh, ja, natuurlijk. Uh, Evert, uh, loop jij er even naartoe? Ik? Wat? Na, naar de kop van de Zee Dijk? Ja, laat maar. Uh, kom even mee, uh, Cor. Is toch een goede jongen die Evert? Een beetje te goed voor deze wereld.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 En Mijn piepshow is in de hens gezet en met het uitzicht half gesloten. En waar was jij, hoor? Waar was jij? Nou... En jij was nergens te beginnen. Is dat zeker met die stomme vliegtuigjes van je te spelen? Nou, ik heb, ik heb wel geprobeerd om... om oh, uh, meneer ik heb het te... wel geprobeerd. Ja. Hij heeft het geprobeerd. Ja. Jij moet niet proberen, jij moet doen. Ja, je moet niet alleen maar een beetje rondlopen als een grote meneer. Borreltjes drinken, dure sigaren roken, ja. hè? Godverdomme.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 Huh? Seksfun? Ja, nou ja, bemoei je er nou niet mee. Nou, veel fantasie hebben ze niet. Wat? Die, die namen. Hey, wat lul je nou toch allemaal weer, man? Zal, zal ik jou eens een paar namen noemen? Huh? Lieve Liesbeth, Lekkere Lizzie, of, of nee, nee, nee, nee, nee. Stoute Stanley. Kijk uit voor die Lizzie. Die meiden hebben geen geweten. Die zijn anders dan jij denkt. Nou, oh, wat denk ik dan? Ik zie het toch aan je. Zoals jij even kijkt. De knopen springen van je gulp. Ik heb een rits. Nou? Maak jij een grap? <lacht> hoor ik dat nou goed? Is er dan toch nog hoop? <lacht> Ellende met het uitzicht hoor ik net. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik heb mijn laagje gebruikt. zijn heb veel uitjes. Wie zat erachter? Weet je het al? Nou, dat merken jullie vanzelf. Hé, hey, daar heb je fransje. Frans! Frans! Ja! Hier! Harekie? Uh, nee, nee, bedankt. Zo, Frans, wil jij uh, doorlopen? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Waarom zou ik? Ja, weet toch altijd alles? Nee, laat me los, man. Ik heb toch niets gedaan. Nee. het is het hem juist. Dee jij maar wat. Ik ben in staat om je zo de gracht in te flikkeren. Dan kun je oefenen voor de Olympische Spelen. Hey. Zwemmen met kleren. aan. Ja, dat maak ik zelf wel uit. Nou, wat weet jij van DD? Niks, man. Echt niet. Jij waarschuwt mij dat ik op moet letten. En dezelfde avond vliegen de stenen bij mij door het raam. Dan ga Dan ik toch, toch denken. Kun je zien aankomen, man. Dat wat zou gebeuren? Die Dirk is toch geen moeder Theresa? Die weet veilig als iemand zijn zwakke plek te vinden. Een zwakke plekken? Ja, hij weet toch ook dat Freddy het ziekenhuis is ingeslagen? Wat heeft dat een godverdomme mee te maken? En wat is er daarna gebeurd? Helemaal niks. Dus iedereen denkt nou dat die Harry Pruis die laat het er zeker een beetje bij zitten. Wat zou ja, je nee, was... nee, Harry. Hé, oh, oh, dat... hey, laat gezellig, al, ja? Jezus ja. <kijft> man, als je al niet meer weet wie je vrienden zijn. als jij geen actie onderneemt, hè, dan kun je er de donder op zeggen dat een ander het wel doet. Maar dat jij nog de tijd neemt om rustig een harnakje te hapen. Wat wil je daarmee zeggen, tuinkabouter? Wat ik daarmee wel zeggen, dat het oorlog is. Maar dat lijkt niet echt tot die hassers van je door te dringen.